9 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Minister Plasterk heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden... voor de gang van zaken rond de kwestie van het verzamelen van communicatiegegevens. Het spijt hem dat hij iets heeft verklaard dat achteraf onjuist was. Dat was zeer onverstandig, een verkeerde keuze, zei Plasterk. De minister beantwoordt in het debat de vragen die de Kamerleden hebben gesteld. Vooral de oppositie is erg kritisch over het optreden van Plasterk. Die had eerst gezegd dat Nederlandse inlichtingendiensten niet betrokken waren bij het verzamelen van de gegevens. Toen Plasterk hoorde dat dat wel het geval was, hield hij dat voor zich. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van oud-minister van Volksgezondheid Els Borst is nog steeds bezig. Het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag verricht vanavond sectie op het stoffelijk overschot om meer duidelijkheid te krijgen. De politie verwacht niet dat de doodsoorzaak vandaag nog bekend wordt. Sectie op het lichaam is nodig omdat de politie uitgaat van een niet-natuurlijk overlijden. Dat betekent dat borst om het leven is gekomen door een ongeval of een misdrijf. De oud-minister en partijleider van D66 werd gisteravond in de garage van haar woning in Beeldhoven gevonden door een vriendin. De Britse premier Cameron heeft zijn voor volgende week geplande bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden afgezegd. Cameron zegt niet weg te kunnen vanwege de overstromingen in het zuidwesten van Engeland. Engeland had de natste januari uit de recente geschiedenis. Een groot aantal rivieren is buiten de oevers getreden. Zo'n 5000 huizen staan in het water, sommige al meer dan een maand. De Britse regering ligt onder vuur door het aanhoudend hoge water... Critici zeggen dat de regering jarenlang te weinig heeft geïnvesteerd... in het onderhoud van rivieren in het getroffen gebied. Het weer, regen en vooral aan zee veel wind. Minima vannacht van ongeveer 2 graden. Morgenmiddag opnieuw regen en aan de kust kans op storm. Dit was het NOS Journaal. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer.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 VPRO. Bureau Buitenland Met Chris Keijnen Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. De luiken open, de blik naar buiten het komende uur. Veel aandacht voor Syrië. Gisteren op de dag dat in Genève de tweede ronde van onderhandelingen tussen een deel van de oppositie en het regime Assad begon, sprak ik met Moaz al Khatib, een notabel imam uit Damascus, voormalig voorzitter van die oppositie en vredesactivist. En in aansluiting daarop hebben we een discussie over de vraag... of er zaken gedaan moeten worden met het regime Assad. En de Chinezen komen. Oh nee, ze zijn er al. In Prato, in Italië. Die De Chinezen maken vooral jeugdige damesmode, meisjesmode eigenlijk. Zolang je ver blijft van datgene waar zij goed in zijn, dan kan je het redden. Als je probeert wat hen te concurreren, dan heb je bijvoorbeeld verloren. Want je kan niet op tegen zoveel zwart weer. Dat, dat kan gewoon niet. Straks een reportage van Angelo van Schijk. En de Russen komen voorlopig niet te veel problemen thuis, al zou je dat door het Olympische feestje niet denken. En dat komt dan vooral door schaliegas. Zometeen ook de schrijver van een rapport dat betoogt hoe het schaliegas de Russische economie ernstig bedreigt. Dat dus allemaal het komende uur. Maar eerst, sinds dit weekend zijn demonstranten in steden in Bosnië de straat opgegaan. En het ging niet even zachtzinnig altijd. Overheidsgebouwen werden in de as gelegd en de politie schoot met rubberkogels. De demonstranten komen in verzet tegen de hoge werkloosheid en tegen corrupte politici, zo lezen wij hier in de kranten. Naast mij zit Goran Tkulja, afkomstig uit voormalig Joegoslavië en journalist. Hartelijk welkom, Goran. Ja, um, op wie zijn ze zo boos in Bosnië? Nou, ze zijn boos uh, op uh, de mensen van overheid en ze herkennen ze heel precies in de nabijen, uh, in, de, in de lokale overheden. Ze zijn boos dat uh, die mensen uh, hogentoren, in hun ogen in ieder geval, hogentoren salaris hebben, hmm. terwijl ze niks doen als overheid. En uh, heel veel mensen in Bosnië eigenlijk uh, aan honger lijden. Hmm. En je zegt, ze herkennen ze in de lokale politici. Betekent dat ook dat het met name de gebouwen van, laat ik maar zeggen... de, de burgemeester eh, en eh, de lokale overheidsdiensten zijn ja. die in de hens zijn gegaan? Ja, uh, dat zijn de gebouwen vooral van de kantonale regering. In Bosnië heb je in totaal elf regeringen. Dat is een heel ingewikkeld bestuurssysteem. Uh, centrale regering stelt daar niks voor. En dat is ook wat, uh, wat we nu in Bosnië zien. Uh, de mensen richten hun woede vooral op die lokale overheden, en dat zijn de gebouwen van, uh, van uh, uh, kantonale regeringen. Ja, maar misschien moeten we even uitleggen waarom er zoveel regeringen zijn. Je zegt, de federale regering uh, stelt niets voor. Bosnië is natuurlijk een staat die uit verschillende etnische uh, gemeenschappen bestaat. Ja. Een moslimgemeenschap, een Kroatische gemeenschap en een Servische gemeenschap. Ja. Die drie gemeenschappen besturen samen het geheel. En daaronder zitten dus allemaal kleine deelregeringen. Heel goed. Heel goed. Uh, Bosnië is verdeeld in twee entiteiten. Uh, Republika Srpska is een entiteit van waar vooral Servische eenheid zit. En de uh, federatie van Bosnië. Bosnië-Herzegovina, dat is een eenheid waar uh, entiteit waar moslims en Kroaten, dus Bos Bosniërs en Kroaten, Bosniaken en Kroaten zitten. Uh, dat uh, gedeelte is verder verdeeld in tien kantonale uh, uh, uh, staten, uh, kantons. Ja. En iedere kanton heeft een eigen regering, een eigen parlement. En dan kom je tot, uh, tot die elf eigenlijk in totaal. Ja. En hoe kan het nou dat die lokale politici zoveel geld in hun zakken kunnen laten vloeien... Uh, en dat ze verder helemaal niks doen. Waar komt dat geld vandaan, bijvoorbeeld? Uh, dat geld... Uh... Het komt uh, vooral volgens mij uit de, uh, uh, de kredieten die, die uh, de lokale maar ook de uh, uh, centrale overheid van Bosnië heel makkelijk kan, nog steeds heel makkelijk kan krijgen. Dat is een tamelijk ingewikkelde constructie. Ik zou het nu niet uh, kunnen uh, vertellen. Maar uh, uh, vanuit die, die kredieten betalen ze ook de uitkeringen voor bij, bijvoorbeeld gepensioneerden. Ze betalen uh, de zondag zorg staat, die, die wankelt en alles lijkt alsof dat ieder moment kan instorten. Dat herkennen de mensen en die gaan, ze gaan de straat op en de, ze eisen dat die mensen, die, die, die, die, de overheidsmensen, de politici, weggaan dat de anderen komen die niet corrupt zijn, die niet uh, uh, in corruptie zijn geraakt. En, en, en dat ze daar iets aan doen. Maar je zegt de federale staat bestaat niet. Dat geeft dus kennelijk de ruimte aan al die lokale politici om uh, uh, geld in hun zakken te steken. Waarom bestaat de federale staat niet? Waarom werkt dat niet? Uh, bijna twintig jaar geleden toen de oorlog in Bosnië uh, afgelopen was. Uh, was dat gedaan door de invloed van uh, vooral de NAVO. Ja. En uh, daarna hebben wij in uh, Dayton in Amerika een uh, akkoord, een vredesakkoord afgesloten tussen die strijdende partijen in Bosnië. Uh, het, uh, een onderdeel van dat Dayton akkoord is eigenlijk de grondwet van Bosnië. Met die grondwet is Bosnië gesticht als een nazistaat, terwijl dat nooit een nazistaat is geweest. Het is altijd een staat geweest waar die, die, die uh, lokale overheden eigenlijk de macht hebben gehad en centrale overheid uh, uh, deed... Die macht uh, had die macht niet gehad. Want daar zitten drie partijen die eigenlijk niks met elkaar te maken willen hebben en die dus ook niks doen. Nee, precies, um. uh, uh, drie, drie pilaren van uh, iedere uh, nationale staat. Dat wij in Europa hebben. Drie pilaren, dus de, de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht. Die hebben daar eigenlijk helemaal geen macht. Nee. De macht is naar beneden gezakt in die uh, uh, kantonale uh, regeringen. En, ja. en daar is dus kennelijk weinig controle op. Dus wat, wat, wat gebeurt daar? Zijn dat, zijn dat concis tussen lokale belangengroepen... en misschien ook criminele organisaties en, en, en wat malafiedere ondernemers? Want ik begrijp dat er ook veel geprivatiseerd is... waardoor weer geld in uh, allerlei zakken is verdwenen. Uh, inderdaad. Uh, omdat die centrale macht eigenlijk niet bestaat... zijn de lokale machthebbers uh, uh, hebben ze eigenlijk ongecontroleerde macht. Zo heb je in Republika Srpska bijvoorbeeld, de Serbische gedeelte van Bosnië, heb je één man aan de macht die eigenlijk alles regeert. Dat is Mil Milorad Dodik, president van dat gedeelte. En hij bepaalt of uh, hij met de mensen om zich heen, be ze bepa bepalen wat van die uh, uh, staatseigendom mag en voor hoeveel verkocht worden. Zonder ja. dat het uh, transparant wordt, zonder dat er een uh, ja. tender komt of zo. Dus, dus uh, als ik het even uh, een beetje plat zeg, dan uh... Zijn er iets van 11 uh, mafiastaatjes ontstaan daar? Uh, nee, het is, het is misschien iets te kort door de bocht... maar uh, voor het gemak. De bevolking komt in opstand. Waar gaat dit heen dan? Nou, uh, uh, hoe dat in mijn ogen lijkt... Uh, op dit moment zijn de uh, vooral de Bosniaken... dus de moslims uh, aan de beurt. Ze, uh, ze hebben waarschijnlijk heel veel van Bosnië... als hun staat verwacht. En ze zijn teleurgesteld in wat er uh, van is gebeurd. Ze gaan... Uh, in mijn ogen zie ik dat als, als uh, een poging om uh, hun eigen uh, buitentuin uh, schoon te maken, hmm. om verder te kunnen. Mocht dat verder gaan naar die Kroatische en Servische gedeelte, dan zou je wel kunnen zien dat uh, die, die, uh, de mensen het uh, recht in hun handen nemen en proberen samen als goede buren, zoals ze misschien uh, nog in Joegoslavië hebben gewoond, een uh, gezamenlijk staat te maken. Maar er is ontzettend veel gebeurd daar, de sentimenten, uh, de, de, de de pijn en de woede onderling zit ontzettend diep nog. Kan, kan dit soort gedeelde ellende dan... en gedeelde kritiek op de, de, de zittende politici... kan dat een soort eenheid bewerkstelligen die er eerder niet was? Nou, ik denk... Dat het moeilijk is. Uh, uh, ik kan niet zeggen dat het niet mogelijk is, want zo leefden wij nog voor de oorlog in Bosnië wel. Hmm. Dus wij hebben wel bewezen dat het wel mogelijk is. Alleen de vorm moeten wij zelf vinden. Wat in Dayton is gebeurd, twintig jaar geleden, is dat wij een staat hebben gekregen door iemand door buiten, door de mensen, dus de, de, de, de instantie van buitenaf, Europa en de Verenigde Staten. Dat was opgelegd. Hmm. Nu moeten ze van binnen uitkomen tot een eigen, uh, eigen oplossing om die staat te maken of om die staat kapot te maken. Goed, nou laten we kijken of deze woede een constructieve component krijgt in de nabije toekomst. Hartelijk dank, Coran Tarkuja, journalist uit voormalig Joegoslavië. We spraken over Bosnië. In Nederland is na de rampzalige fabrieksbrand in Bangladesh... veel discussie over de arbeidsomstandigheden binnen de kledingindustrie. Maar niet alleen in Bangladesh branden fabrieken af met fatale gevolgen. Dat gebeurt ook onder onze neus in Europa, zoals recent in Prato. In dat Toscaanse Prato, van oudsher een centrum van de Italiaanse kleding- en textielindustrie... zijn de afgelopen jaren zoveel Chinezen komen wonen... dat het stadje nu relatief over de grootste Chinese gemeenschap van Europa beschikt... En een groot deel van de Chinezen verblijft illegaal in Italië... en werkt onder slechte omstandigheden in al even illegale naaiatelier's. En die bedrijven die concurreren weer de Italiaanse bedrijven weg... en de winsten vloeien terug naar China. Luister toen naar een reportage van Angelo van Schaik... die meeging met de plaatselijke politie van Prato... tijdens een inval in zo'n illegaal Chinees atelier. Verbale di sequestro preventivo dell'immobile. Ah, dus hij BNS sequestrator? Deze loods wordt dus uh, gesloten omdat hij niet voldoet aan de eisen. De combinatie van uh, een Het is hier een zootje, overal mix van etenswaren, naaimachines en kleding, half afverkleding, gewatteerde. Stoffen, half gemonteerde jassen en de politie die hier, die hier binnenvalt. De politie ondervraagt via een tolk een van de werknemers hier, een jongen van die schat. een jaar of 16, 17. Hij vertelt dat hij hier uh, werkt elke dag van 1 tot een uurtje of 7, 8. Uh, dat twee van de mensen die daar zitten, dat, dat zijn ouders zijn, uh, dat hij uh, met hen hier in deze dit naaiatelier werkt. Nou, laat je weten, is een Een inval in een van de bijna 5.000 Chinese bedrijven in Prato. Naar schatting wonen er zo'n 25.000 Chinezen in de tweede stad van Toscane. De helft illegaal. Die Chinezen vormen 11% van de lokale bevolking. Daarmee is de Chinese gemeenschap van Prato relatief de grootste van Europa. Hier in het onderzoek quella porta. dat lì di là is het centrum. Dus vanaf het einde van deze straat is het, begint het, uh, het historische centrum en net buiten het historische centrum van de Via Pistoiese. En dat zijn ja, allemaal, allemaal Chinese winkels en ook alleen maar Chinese mensen op straat. Ja, ik ben hier met uh, Monica Bianconi, de journaliste van de lokale krant La Nazione. Waarom zijn de Chinezen hier naar Prato gekomen? De immigratie is begonnen in de jaren '90, dus ongeveer twintig jaar geleden. En um, in het begin ja, was het zo dat de Italianen uh, die hier hun loodsen hadden... die loodsen verhuurden aan de Chinezen en ook verkochten aan de Chinezen... en eigenlijk dachten dat ze daar rijker van zouden worden... Um, vervolgens hebben de Chinezen zich gespecialiseerd in wat ze hier de Pronto, pronto Moda noemen. Dus de confectie van lage kwaliteit. En die zijn ze hier in die loodsen gaan maken. En in plaats van dat die dojan er beter van werden, hebben de Chinezen dat deel van de markt overgenomen. Prato is historisch gezien een stad waar stoffen werden gemaakt. Dus vandaar dat het ook ja, een vruchtbare bodem was voor de Chinezen. Want ja, de, het materiaal was de, de loodsen waren er... In de machines waren en zodoende zijn ze hier terechtgekomen. gekomen. dal cardato ci siamo evoluti, però, diciamo che loro, il distretto parallelo cinese, diciamo che si è specializzato nel pronto moda. Het bedrijfje van uh, Paolo Nardi maakt uh, eigenlijk ja, een half half fabrikaat voor truien. En uh, andere geweven stoffen. Ik zie hier. Uh, voorpand van een. ja, wat zal het zijn? Een shirt, denk ik. Cosa vai qua? cambio ah. colore delle Tirelle colore. Hij uh, verandert nu de kleur in die breinmachine. Dat is allemaal gecomputeriseerd. Het is dus de ouderwetse manier van in Italië. Ja, een bedrijf hebben. Je maakt onderdelen van een totaalproduct. En uh, dat is precies wat hier in Prato ook zo was. Want uh, uh, Palonardi maakt geen truien, maar maakt onderdelen voor truien. We hebben het hier in Prato over Chinezen, over Chinese concurrentie. In hoeverre heb jij daar last van? la Subisco. Ben... De Chinezen maken vooral jeugdige uh, damesmode, meisjesmode eigenlijk. Zeg, ik doe veel mannenmode en, en van hoge kwaliteit. En dat betekent dat ik de concurrentie met de Chinezen op afstand kan houden. Het enige is dat uh, bedrijven van wie ik werk kreeg wel failliet zijn gegaan uh, in de loop der jaren uh, als gevolg van de Chinese concurrentie. Uh, maar zolang je ver blijft van datgene waar zij goed in zijn... dan kan je het redden. Als je probeert met hen te concurreren, dan heb je bijvoorbeeld verloren... want je kan niet op tegen zoveel zwart weer. Dat, dat kan gewoon niet. Er zijn twee systemen, zegt vakkonsman Bernardo Marasco. In het eerste, zeg maar Italiaanse systeem... zijn het de grote merken Prada, Dolce Cabana en Gucci die het handwerk uitbesteden aan bedrijven hier in Toscane. Ze zeggen, dit is het product, het gaat vaak om ledenwaren... en voor die prijs moet je het maken. De winstmarges zijn zo klein... dat om het voor de aannemer aantrekkelijk te maken... hij het ook weer uitbesteedt. En dat doet hij dan vaak aan Chinezen die met illegale werken. Het tweede systeem is compleet Chinees... De stoffen worden via onder andere Rotterdam vanuit China ingevoerd, die gaan per vrachtwagen naar Prato, worden daar in elkaar gezet en worden vervolgens weer naar Noord-Europa geëxporteerd. En ook daar zijn de marges zo klein dat zwartwerk onvermijdelijk is. Arriva Prato su gomma, quindi su canyon, viene lavorata en viene venduta a bassissimo costo di nuovo in het tendenzialmente nord Noord-Europa. Dit systeem heeft een geschatte omzet van 2,3 miljard euro. Met een winst van tussen de 680 en 800 miljoen euro per jaar. Over veel van die winst wordt geen belasting betaald. Volgens onderzoek van de Italiaanse fiscale politie zou er tussen 2006 en 2010 zo'n 4,5 miljard euro via money transfer kantoortjes naar China zijn gesluist. Maar de kosten van het systeem zijn ook heel hoog. Nee, een rij met ja, anonieme loodsen alles potdicht, ramen geblendeerd en uh, hier in dit achterafstraatje van het industriegebied Macrolotto, net buiten het centrum van Prato is een enorme ravage te zien van de brand die hier een maand geleden heeft plaatsgevonden en waarbij zeven Chinese werknemers zijn omgekomen. Monica Bianconi van La Nazione, lokale krant hier in Prato. Ik kon je hier eigenlijk op wachten dat het zou gaan gebeuren? Maar, eh... Multi hebben we dit toch Zeg jij, dat zou je wel kunnen zeggen. De afgelopen jaren zijn er heel veel van dit soort, dit soort loodsen gesloten. We hebben gezien hoe de omstandigheden binnen die loodsen waren. Gasflessen die rondslingen, hygiënische omstandigheden die zeer te wensen overlieten. Ja, het was eigenlijk wachten tot het, een keer, tot het een keer fout ging. En ja, dit is nu hier gebeurd. En daarbij zijn zeven mensen omgekomen. Effectivement, parlare di en annunciata. Nu ga ik naar de, naar de slaapplek van de mensen, de trap op. houten structuur. En er zitten, even kijken, 1, 2, 3, 4, 6 kamertjes. Met overal twee persoonsbedden, computer. Geen licht, nauwelijks lucht. En dat is waar de mensen slapen. Want hebben ze nog weer met de toa toch hoor? Vijf mensen hier. Ah, van de vijf mensen die hier zijn, waren er vier illegaal. Wethouder Milone. Uh, u bent wethouder voor de veiligheid hier in Prato. Hoeveel van dit soort acties doen jullie eigenlijk? Doei... Durante 2013 hebben we 343 azienden. Zegt uh, in het uh, jaar 2013 hebben wij 343 van dit soort controles gedaan. En 94% daarvan uh, bleek niet in orde, en die hebben we dus ook gesloten. Uh, we proberen zo'n 2 à 3 controles per week uit te voeren, en dat is het maximale wat we kunnen met het aantal mensen dat we hebben. Not al 100%, maar al 200%. Oké. Okay. De Chinezen komen hier, maken, uh, maken gebruik van de structuren. Uh, dat is op zich logisch, maar hoe kan het dan dat er zoveel illegaal werk is en dat de Italiaanse overheid dat niet heeft gezien? Er lì bisogna effettivamente een dei in het begin, totdat deze burgemeester burgemeesterwethouders aantal waar ik dus ook deel van uitmaak, is er heel veel tolerantie geweest. Men heeft de ogen gesloten. Dus de schuld ligt voor een deel, deel bij de politiek hier in Prato. En ook bij de landelijke politiek. Want tot op de dag van vandaag is de politiek afwezig. Er zijn veel mooie woorden gesproken... na de dood van zeven Chinezen een maand terug. Maar daarna is er eigenlijk niet zoveel gebeurd. Behalve dat wij proberen... Hier controles uit te voeren. Dus de staat heeft daar zeker schuld aan. Ondernemer Paolo Nardi zegt... ...waar ik een beetje bang voor Ben... ...is dat men ook niet meer zo geneigd is om er heel veel uh, aan te doen. Uh, we hebben het hier over een, een gemeenschap van zo'n 30.000 mensen... Die allemaal uh, in een auto rijden uh, die hier gekocht is. Die allemaal benzine nodig hebben. Die allemaal boodschappen doen in de lokale supermarkt. Oftewel, er, zit, er zitten heel veel belangen omheen. Er wordt veel geld verdiend aan die, aan die Chinese gemeenschap. Uh, dus ze dwingen uh, alles volgens de regels te doen. Kan ook wel eens ertoe leiden dat ze, dus, uh, ze weggaan. En daar zit eigenlijk niemand op te wachten. Dus ik, ik denk dat men toch een beetje wacht tot de wind overwaait en eh, dat we gewoon weer verder gaan op de weg waar, die we al, al ingeslagen zijn. Niet te veel controles, af en toe wel wat, maar eh, vooral niet eh, te veel belangen schade. Het lavora ook grazie aan de presenza van deze communicatie. Tot zover deze reportage van Angelo van Schaik uit Prato in Toscane. En wij richten de ogen op Sochi. En dat doen we met de hele wereld. Alleen gaan we nu iets verder kijken. Namelijk naar uh, de rest van Rusland. Want ondanks deze duurste Olympische Spelen ooit... en ondanks het feestje dat president Poetin daar viert... al dan niet op bezoek in het Holland House... om te vieren dat Rusland terug is op het wereldtoneel... bedriegt die schijn een beetje. Alle oliedollars ten spijt uh, die nu gespendeerd zijn aan de winterspelen... staat Rusland een ongeëvenaarde crisis, crisis te wachten. Dat meldt het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... in een nieuw rapport dat vanavond wordt gepubliceerd. Bureau Buitenland mocht het alvast lezen. En de opvallende conclusie uit dat rapport is... de wereld staat aan de vooravond van een machtsverschuiving op energiegebied. En Rusland zou daar wel eens aan ten onder kunnen gaan... Het rapport maakt melding van te verwachten onrust in Rusland, uiteindelijk opstanden en zelfs een verandering van het regime. Bij mij in de studio zit Seibern uh, de Jong, een van de schrijvers of de schrijver van het rapport. Mm -hmm. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, Poetin uh, heeft net een leuk feestje in Sochi. Waarom komt u nu met dit rapport? Nou, kijk, het is natuurlijk zo dat inderdaad de hele wereld uh, kijkt momenteel naar Sochi. Um, en iedereen denkt inderdaad... Uh, goed, het lijkt uh, wel goed te gaan met Rusland. Uh, internationaal zet Poetin Rusland op de kaart. Maar inderdaad ja. de schijn bedriegt. Uh, Waar hij de geslagen geslagen heeft. Bijvoorbeeld met ja. Syrië. Inderdaad. Nou, Kunnen een paar voorbeelden noemen. Ja, ja maar het is uh, als je wat verder kijkt inderdaad... Dan, uh, dan zie je dat de Russische economie bijzonder kwetsbaar is... Uh, voor verschuivingen op de internationale energiemarkt. Uh, zoals wat u net uh, al aangaf, inderdaad. Ja, inderdaad. Daar komen we zo op waarom Rusland daar zo kwetsbaar voor is. Maar wat voor energiemarktverschuiving gaan we dan zien de komende tijd? Uh, nou wat we de laatste jaren hebben gezien... is dat uh, Amerika in toenemende mate dus, uh, steeds meer uh, gas en olie produceert. Het zogenaamde Zoals, de schaliegas. Precies, ja. schaliegas en schalieolie. Um, wat we hierdoor zien is dat de wereldwijd een toename is... Eigenlijk van de, de beschikbare hoeveelheid aardgas. Mm -hmm. um, daarmee gepaard gaande uh, zie je eigenlijk ook dat uh, er is steeds meer vloeibaar gas... of de zogeheten LNG... Uh, beschikbaar. Nou, um, wat. wat uh, waar dat toe leidt. is dat, je, uh, dat het steeds beter mogelijk wordt. eigenlijk. om aardgas te gebruiken. bijvoorbeeld ook in de transportsector. Nou, er wordt uh, veel gekeken naar. of uh, bijvoorbeeld uh, schepen. Of, uh, of auto's. inderdaad in toenemende mate. dan op aardgas zouden kunnen. Uh, uh, gaan rijden. Kunnen ja. gaan rijden inderdaad. En varen. Uh, precies. <laughs> uh, feitelijk waar het op neerkomt. is dat er een proces van. Uh, een zekere maat van substitutie in gang is gezet... Van waarbij olie in toenemende mate wordt verdrongen door, door aardgas. En dit is bijzonder uh, schadelijk natuurlijk voor landen die heel erg afhankelijk zijn... Uh, van een hoge olieprijs en de, de, en de verkoop van de olie... en de inkomsten die daarmee worden gegenereerd. Ja, dat begrijp ik. Toch, toch pikt u niet alle olielanden eruit... maar speciaal Rusland, ook nog Algerije. Maar dat voert een beetje te ver om het daar nu ook nog over te hebben. We, uh -huh. we ons op Rusland. Waarom is juist Rusland dan zo kwetsbaar? Uh, nou, dat ligt aan een aantal uh, factoren. Want wij hebben, we hebben dus inderdaad een behoorlijke reeks landen onderzocht. Uh, en factoren die uh, uiterst van belang zijn... is uh, of een land, uh, als je kijkt naar het, het, het type regime wat er in het land aanwezig is. Als je kijkt uh, naar landen die zeer autocratisch zijn... Uh, dictaturen, zoals inderdaad in de golfregio... over het algemeen zijn die stabieler gebleken... Uh, dan jonge democratieën. Nou, Rusland is een, tussen aanleidingstekens, jonge democratie. Het is pas uh, sinds begin jaren negentig inderdaad... Uh, al staat het als zodanig bekend. Hmm. Uh, daarnaast heeft het beperkte financiële buffers. Als je kijkt naar de omvang van het uh, zogeheten... sovereign wealth uh, van, van Rusland, dan verbleek dat... Uh, in vergelijking met uh, landen in de golfregio. Uh, dat maakt dat. Maar ze zij enorme bedragen uitgeven aan schotjes Op dit bijvoorbeeld. moment wel, ja. Hmm. Op dit moment nog wel. Maar op de lange termijn. Op de lange termijn uh, is het wel zo dat. Uh, de, bijvoorbeeld een land als Saoedi-Arabië. Een, een, een veelvoud aan geld in kas heeft. ten opzichte hmm. van Rusland. En als je kijkt ook de, de mate waarin. Uh, Rusland een hoge olieprijs nodig heeft. om kiet te spelen van overheid te uitgaven. dat is bijzonder hoog. Op dit moment uh, hebben zij ze rond de 103 dollar per vat nodig. De internationale olieprijs momenteel is 108 dollar. Nou, als we kijken naar wat er gebeurt uh, door de verandering in Amerika. Dus uh, je krijgt een, een proces van, van substitutie van waar, waar olie dus wordt uh, verdrukt. Let op, dit duurt wel heel lang. Mm. Uh, in combinatie met energietransitie en toenemende energieefficiëntie. Dan zet dit een druk op de olieprijs. Die hoeft maar een paar procentpunten te dalen. En je zit al onder die prijs. En Rusland prijs. zit in de problemen. Precies. Ja. Ja, en de vraag is en, hoe lang kun je dat volhouden. Ja, en, en, en dan weten we dat de afgelopen jaren juist de, positie, de machtspositie van Poetin gebaseerd is op economisch succes. Mm -hmm. uh, op het feit dat de pensioenen betaald werden enzovoort. Uh, dat, dat ziet u dus in gevaar komen. Met, u, u, u voorspelt <coughs> nogal wat. Hè? U voorspelt zelfs uh, opstanden. En misschien zelfs de val van het regime ja. Poetin of uh, de man die er dan zit. Dat zou goed kunnen inderdaad. Uh, ja, er zijn en er zijn genoeg voorbeelden in het verleden eigenlijk waar dat ook is gebeurd als je kijkt naar, uh, naar uh, wat er in Indonesië is gebeurd... toen Zoharto aan de macht was, uh, die is uiteindelijk uh, ten val gebracht... omdat hij aan de brandstof- en voedselsubsidies kwam. En dat is nou juist het, precies het probleem in landen als Rusland. Uh, heel veel van de binnenlandse markt wordt zeer zwaar gesubsidieerd... exact door de inkomsten die worden gegenereerd door olie- en gasverkoop in het buitenland. Nou, als die inkomsten onder druk komen te staan... dan wordt het heel moeilijk om dat model van uh, alles maar subsidiëren in, in stand te houden. En de, de grote grap is, kom je daar aan aan die subsidies, nou dan dat leidt dat tot enorm koopkrachtverlies... voor de bevolking. Hmm. Uh, en dat zijn vaak momenten waarop mensen zich uh, erg gaan roeren... omdat ze eigenlijk sluimerend toch al niet tevreden waren... met de manier waarop hun tussen democratie wordt gerund. Ja, maar de, de, de Russen zijn, uh, ho hoewel daar natuurlijk... een hele grote revolutie is geweest, niet echt een opstandig volk. Dus er is ontzettend veel gebeurd al de afgelopen twintig jaar... Uh, <lacht> Wat, wat eigenlijk uh, gepasseerd is, waarop, waarop baseert u dan toch de verwachting... dat dat tot grote onrust kan leiden? Nou, kijk, kijk bijvoorbeeld eens naar Oekraïne, wat daar momenteel gebeurt. Uh, er zijn behoorlijke parallellen tussen een land als Oekraïne... en een land als, als Rusland. Het wordt uh, vrijwel op dezelfde manier geregeerd, met de enige uh, uitzondering... dat uh, Rusland uh, zeer grote hoeveelheden olie- en gasinkomsten heeft. Zouden die wegvallen, uh, dan krijg je een sfeer die uh, zeer vergelijkbaar is. En het zou mij niks verbazen uh, op het moment dat uh, uh, de inkomsten dus inderdaad dunner worden uh, en mensen daadwerkelijk worden geraakt in hun koopkracht dat zij dan vervolgens de straat gaan. Ja. Uh, en dit hebben we ook in Noord-Afrika gezien. Eigenlijk om exact dezelfde reden. De mechanismen zijn bijna altijd hetzelfde. Nou, nou, nou is uw advies vooral ook aan uw rapport aan Europa gericht. En u zegt Europa zou Rusland moeten helpen... om de economie uh, gediversifieerder te maken, te steviger te maken... zodat dit allemaal niet gaat gebeuren. Met andere woorden, wij moeten, uh, ik zeg het even simpel... Poetin in het zadel gaan houden. Nou, dat zou ik niet als zodanig willen adviseren... Um, kijk, wat je, waar je uiteindelijk op, uh, op in moet zetten is uh, wederkerigheid in uh, handelsbetrekkingen. Je zal uiteindelijk ervoor moeten zorgen dat het aantrekkelijker wordt voor uh, westerse bedrijven om zaken te doen in Rusland. Uh, momenteel is dat, uh, gaat dat gepaard met een heleboel uh, corruptie. Het investeringsklimaat is slecht, het is zeer bureaucratisch. Uh, enkel dan, uh, op het moment dat dat uh, zou worden verbeterd. Uh, dan wordt het ook mogelijk uh, voor de Russische economie... om inderdaad een, een sector op te bouwen... die wat meer is gebaseerd op inkomsten anders dan olie en gas. Ja, maar dat gaat ook ten koste van Poetin? Op de lange termijn wel. Maar ik denk dat Poetin inderdaad op de lange termijn... Uh, richting de uitgang aan het gaan is. En uh, deze, uh, deze revolutie, tussen aandelijkstekens in Amerika... Uh, kan wel eens het laatste zetje daarvoor zijn. Goed. Gaat u het rapport nog ergens groot presenteren? Ja, wij gaan het uh, rapport op uh, 13 maart uh, gaan we dat presenteren... op het hoofdkwartier van de NAVO... Um, en dat is een, een, een sessie waar uh, ja, toch de nodige militaire aandacht ook voor is. Hetgeen natuurlijk ook van belang is uh, gegeven de veranderende veiligheidssituatie. Oké, okay. hartelijk bedankt dat u ons dit uh, voorproefje vast wilde geven. Sybrin de Jong van uh, het Heek Center for Strategic Studies. En nu is het tijd voor het iets uitgestelde NOS nieuws van half tien. Kees Groot. Dit is Radio 1. Minister Plasterk heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden voor de gang van zaken rond de kwestie van de onderschepte communicatiegegevens. Het spijt hem dat hij iets heeft verklaard dat achteraf onjuist was. Dat was niet verstandig, een verkeerde keuze, zei Plasterk. Vooral de oppositie is erg kritisch over het optreden van de minister. Bij het vliegtuigongeluk van vandaag in Algerije zijn mogelijk minder mensen omgekomen dan eerder werd gedacht... De autoriteiten gingen uit van 103 doden, maar volgens enkele bronnen zijn het er 77. Het toestel had net voor de crash een tussenlanding gemaakt... en toen zouden meer dan 20 mensen van boord zijn gegaan. Eén passagier heeft het ongeluk overleefd. De democratische gouverneur van de staat Washington voert niet langer doodstraffen uit. De gouverneur is gaan twijfelen aan de noodzaak van de doodstraf... na gesprekken met juristen en familieleden van veroordeelden. Op dit moment wachten 9 gevangenen in Washington op de uitvoering van hun doodstraf. En de Britse premier Cameron gaat niet naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij heeft het te druk met de overstromingen in eigen land. Vijfduizend huizen staan in het water. En dichtbevolkte gebieden bij Londen worden nu ook bedreigd. Critici wijten de problemen aan een gebrek aan onderhoud. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Dat klopt. En we zijn er nog tot tien uur. In november 2011 interviewde ik Moaz Al-Ghatib... telg uit een oud geslacht van voorgangers in de Umayyad-moskee... in Damascus in Syrië. En een zeer gerespecteerd man in zijn land. De Syrische bevolking demonstreerde toen al maanden tegen het regime. En die demonstraties werden gewelddadig tegemoet getreden door het regime. Vanuit de bevolking bleef het toen nog vreedzaam, Maar in dat gesprek riep Moaz Al-Ghatib nadrukkelijk op... tot onderhandelingen tussen regime en oppositie. omdat die vreesde voor een gewelddadige escalatie. Zoals we inmiddels weten, liep het anders in Syrië. Gisteren sprak ik Muz al ghatib weer. In Nederland is hij op uitnodiging van Pax voorheen Pax Christi. En mijn eerste vraag was dus: wat is er toen misgegaan? Waardoor is het uiteindelijk toch de bloedige burgeroorlog geworden die het is. The regime has used all the kinds of violence, and he forced people to face him by guns. Uh, because he refused all kinds of initiatives, peace initiatives. Myself, I has offered three. Het regime heeft alle soorten geweld gebruikt die er zijn... en daarmee de bevolking gedwongen om de wapens op te nemen. Het heeft alle pogingen tot onderhandelen over vredesinitiatieven afgewezen. Ik heb zelf drie voorstellen gedaan en iedere keer ben ik als reactie gearresteerd. Men dacht met geweld te kunnen winnen. Het is erg verdrietig, maar de bevolking is echt gedwongen tot geweld... De mensen hebben geen enkel vertrouwen meer in dit regime. En inmiddels is het heel moeilijk geworden om Syrië te redden. People really hoe het regime solve het probleem. They disbelieve in him at all now. En de chance to save Syria ja. is so rare now. Na zijn zoveel arrestatie. Halverwege 2012 werd het voor Moaz Al-Ghatib te gevaarlijk om in Syrië te blijven... en nam hij de wijk naar Cairo. Daar werd hij al snel voorzitter van de Syrische Nationale Coalitie. Het overkoepelende orgaan van wat wij inmiddels de gematigde oppositie zijn gaan noemen. Een jaar lang probeerde Al-Ghatib in die functie partijen bij elkaar te brengen... en vredesbesprekingen van de grond te krijgen. Na een jaar gaf hij het teleurgesteld op... Wat is daar precies gebeurd? Ik kwam daar in eerste instantie als vertegenwoordiger van Damascus. En als iemand die echt in het midden staat zonder eigen partij met goede contacten met iedereen. Dus toen ze me vroegen om voorzitter te worden, zei ik ja, op voorwaarde dat ik zinnig werk kon doen. Anders zou ik opstappen. Dat heb ik uiteindelijk gedaan. If I iets do something, I will continue. If not, I will resign and I did later. Why? there was many of countryside hands omdat er te veel krachten van buiten invloed op het proces probeerden uit te oefenen. En omdat de zogenaamde vrienden van Syrië alle landen die in die groep verzameld zijn... veel beloofden, maar uiteindelijk niets deden om Syrië te helpen. Dat komt doordat Syrië nu een slagveld is geworden... waarop allerlei verschillende conflicten... met verschillende belangen worden uitgevochten. Tussen Saudi-Arabië en Iran, tussen Amerika en Rusland. Ik zal je iets. Bijvoorbeeld een dag... Ik geloof in vrede. Maar ik vroeg eens of er een batterij is. Ik zal u iets vertellen. Ik heb op een gegeven moment gezegd... jullie hebben die batterij Patriot-raketten daar staan... aan de Turks-Syrische grens. Waarom gebruiken jullie die niet... om in een strook van 100 kilometer het luchtruim veilig te houden? zodat mensen daar opgevangen kunnen worden en hulp kunnen krijgen. Ze zeiden, oh, maar dat is allemaal heel ingewikkeld. Dat moet besproken worden binnen de NAVO. En ik zei, nou en? De mensen gaan daar dood. Maar ze bleven weigeren. Volgens gaat Gatib... Wordt er tussen de grote machten als de VS, Rusland en Iran en Saoedi-Arabië een spel gespeeld waar de syrische bevolking het slachtoffer van wordt? Wanneer ik vraag wat daar dan precies speelt, ligt hij een tipje van de sluier op. For if they like to surround Iran, Bijvoorbeeld Wanneer je Iran zou willen omsingelen... is het belangrijk dat het regime in Syrië verzwakt wordt. Maar niet tot het uiterste. Niemand wil echt dat daar een ander regime komt. Een zwak Syrië wordt het best gegarandeerd... door het vechten gewoon door te laten gaan. Het is een duivelsplan. Het is ontegenzeggelijk waar dat allerlei geopolitieke belangen in Syrië een rol spelen. Maar wat vindt Al-Ghatib van de zorg die hier in het westen vooral wordt uitgesproken... met name wanneer het gaat om het bewapenen van het Syrische verzet? De activiteiten van heel radicale en gewelddadige islamistische groepen... als ISIS en Al-Nusra, die banden hebben met Al-Qaeda. Is dat niet ook een factor die werkelijk ingrijpen in de weg zit... Toen deze opstand begon was er niet één radicaal te vinden in Syrië. Maar niemand heeft ons geholpen. En nu kijken ze naar de gevolgen en niet naar de oorzaak. Natuurlijk, radicalisme is slecht. Maar vraag je eens af waar die radicalen vandaan komen. Hoe denk je dat dit ontstaan is? Ik zei: Please don't care about the tall of beards of fighters. of of Ik zei tegen ze: Let niet op de lengte van de baarden, maar op het bloed van de kinderen. Wanneer je hier vanuit je luie stoel naar Syrië kijkt, begrijp je niet wat al die pijn en al dat leed met je doet. Dan gaat je hoofd anders werken. Maar het is oneerlijk om nu net te doen alsof alle Syriërs radicalen zijn. Radicalisme is niet Syrisch. Syriërs wijzen dat af. Maar we willen geen slaven meer zijn. Syrians not radicals, they refuse radicality. They will not accept again to be slaves without freedom. Toch zal iedere oplossing voor het Syrische conflict op dit moment tot stand gebracht moeten worden met hulp van buitenaf. Dus wat moet er dan nu gebeuren? Wat voor verwachtingen heeft Moaz al ghatib nog van de internationale gemeenschap? They look in wrong way to the matter. Uh, the problem it not be solved just by weapons. To say I will support this group or this group. Ze benaderen het van de verkeerde kant. Het gaat niet om wapens leveren of niet. Het gaat erom dat er nu al drie jaar gemoord wordt in Syrië. En dat de bevolking beschermd moet worden. Dat ligt vast in internationale wetten. In de responsibility to protect. Die geeft ieder land het recht om erin te gaan en burgers te beschermen. Daar heb je niet eens instemming van de veiligheidsraad voor nodig. Dat is het eerste wat moet gebeuren. Waarom werd er wel ingegrepen in Kosovo? Waarom wel in Mali? De prijs zal hoog zijn als het niet gebeurt. Ik zeg al dat de veiligheid van kleine landen moet worden respecteerd als veiligheid van grote landen. Bloed is bloed. So, your most important call now is more pressure through the united nations and action to protect people in syria and to try to stop iran and russia to continue behalve de bescherming van de bevolking moet ook de politieke druk op iran en Rusland worden opgevoerd hoe is het mogelijk dat die landen onder de ogen van de hele wereld doorgaan met het bewapenen van het regime assad er bestaat toch zoiets als economische sancties? Waarom worden die niet toegepast? Niet om Rusland en Iran te beschadigen, maar om het doden te stoppen? Just to stop the kill. We don't like to hurt any nation. But people are in a very tragedy situation. Ja, tot zover de Syrische vredesactivist Moaz Al-Ghatib. Het Geobureau. En in dat geobureau spreek ik verder over Syrië met twee gasten. Met Nicolaas van Dam, voormalig ambassadeur op onder meer diverse plaatsen in de Arabische wereld. En schrijver van een standaardwerk over Syrië en het Assad-regime. En Koert de Buff, midden gezant van de Europese Liberalen. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer de Buff, u bent er ook via een Skype-verbinding. Die is een beetje wankel, begreep ik. Dus wie weet gaat u halverwege over op de telefoon, maar dat merken we vanzelf. Ik wil graag zometeen uw reactie horen op een paar opmerkingen van Moaz Algetyp, maar daar komen we vanzelf wel op. Deze rubriek heet Geo Bureau en die openen we dus altijd aan de hand van een heldere stelling. Daar beginnen we mee, ook in het licht van de tweede ronde gesprekken in Genève over Syrië, die gisteren begonnen is. En die stelling is, het Westen moet zaken doen met Assad. De gedachte erachter is dat in ieder geval in Genève daar een groot breekpunt ligt. De oppositie vindt het onacceptabel dat Assad een rol blijft spelen... in een eventuele overgangsregering. En Assad zelf denkt er niet over om te vertrekken. Uh, meneer De Buff, ik wil met u beginnen. Is er een toekomst voor Syrië met Assad in een regering of in een overgangsregering? Ik denk het eerlijk niet. En dat om twee redenen. Eerst en vooral denk ik dat een een oplossing, het een overgangsoplossing met Assad, onmogelijk is. Uh, eenvoudigweg, net zoals Mazel Khatib zei, dat het vertrouwen volledig weg is. Uh, de mogelijkheden zijn volledig weg bij de bevolking. En natuurlijk ook bij de strijdende rebellen. Maar ten tweede denk ik ook dat het uh, eigenlijk onwenselijk zou zijn. Ik denk niet dat er één uh, voorbeeld is in de geschiedenis, of ik moet het uh, niet vinden, waar men met een dergelijke uh, criminele dictator echt naar een oplossing is kunnen komen... die beter was dan wat we voorheen hebben gezien. En het signaal dat we geven aan alle andere dictators in de wereld... van als je maar genoeg moordt, word je misschien een deel van de oplossing. Ik denk dat dit een bijzonder slecht signaal zou zijn. Goed, praktisch onmogelijk omdat niemand het wil... meer behalve Assad zelf en een moreel verkeerd signaal. Meneer Van Dam, wat vindt u? Moet het westen zaken blijven doen met Assad? Je moet ook praktisch zijn... En eh, als de heer de Beuf kan aangeven hoe je dat doel bereikt... is het prachtig. Maar Assad is aan de macht. Heeft, het, heeft de meeste macht daar. Als je partijen in een conflict eh, negeert... die heel veel macht hebben... Ja, dan bereik je geen oplossing. We hebben dat met meerdere conflicten gezien. Met eh, het Arabische is er eens conflict. Het PLO negeren. Hamas wordt genegeerd. Hezbollah wordt nu een beetje in de band gedaan. Althans, militair. Dus... Je moet, wil je een oplossing bereiken, moet je met Assad praten. En dat hebben dus de Europese Unie en het West in het algemeen verworpen vanaf het begin. Yeah. In de veronderstelling dat die toch wel zou vallen. Maar dat hebben ze zich zwaar op verkeken. Mm -hmm. Hij was heel machtig en daar zijn ook allerlei redenen voor. Hij, moet dus, hij heeft die militaire macht. En de, de mensen met wie hij nu praat in uh, of laat praten, in Genève... die mensen hebben nauwelijks macht. Dat is dus een Syrische... noem het ja. een regering in ballingschap... die door ons is erkend. Ja. Eigenlijk een anomalie, want je erkent een soort regering... als die het grootste deel van een grondgebied onder controle ja. heeft. Ik ga even naar meneer De Buff. Meneer De Buff, uh, je, je moet het misschien niet willen... maar uh, het, het kan niet anders op het moment. Ja, maar ik, ik, men kan zien... inderdaad, Assad heeft natuurlijk nog altijd uh, genoeg macht. Dat is, dat is duidelijk. Maar... Het is ook duidelijk dat het nooit tot een oplossing zal komen. Er zijn twee verschillende scenario's. Heb aan de ene kant spreken we over de persoon Assad en zijn dichte familie, zijn broers enzovoort. Zijn ooms, die inderdaad al sinds zijn vader aan de macht zijn. En anderzijds, zoals meneer Van Dam beter weet dan ik zelf, een heel aantal families daar rond die natuurlijk voor een stuk afhankelijk zijn van het evenwicht dat daar heerst. Maar... Met de rebellen die ik gesproken heb, zowel op de grond militair als met Noazel Khatib en vele anderen... Ja, zij beseffen ook wel dat niet heel dat regime weg kan. Het gaat... Men kan een oplossing vinden waarbij een groot deel van het regime uiteindelijk blijft en mee voor de overgang zorgt. Maar het gaat voornamelijk om de persoon van Bashar al-Assad... En zijn vader, en bedoel, die uiteindelijk overleden is, hmm. maar die wel een symbool is van een enorme repressie die Syrië altijd heeft gekend. Ja. Is dat een mogelijkheid, meneer Van Dam, dat er op de een of andere manier een weg gedreven wordt in het regime Assad? En dat een, een deel uh, van het overheidsapparaat, maar ook van, van de machthebbers op dit moment blijft zitten zonder dat de familie Assad nog een rol speelt? Ik denk in de eerste stadium niet. Misschien in een, in een later stadium zou kunnen. Maar dit regime is niet alleen verbonden met die familie, natuurlijk heel sterk. Maar met, met ook een enorme clientele daaromheen. Van, van duizenden, misschien wel tienduizenden mensen voor een groot deel ook uit de Aduitische kringen. En hoe meer die strijd is, hoe bloediger die is... hoe meer die mensen zich, even los van of ze het allemaal zelf hebben, uitgelokt. Want dat geloof ik dus, door dat overmatig geweld hebben ze dat uitgelokt. Maar die voelen zich dus ook hoe meer uh, bedreigd. Dus het is niet alleen maar dat als je nu Assad weghaalt... Uh, en, en een van de op militaire oppositiegroepen noemt, noemt dan 51 of 52 mensen daarbij... dat het dan is opgelost. Nee. Want... Als je kijkt naar de, de halve eeuw, zeg maar, baath dictatuur. Een vreselijk fris, dictatuur. Het is overigens tientallen jaren bekend wat voor vreselijke dingen daar gebeuren. Alleen nu wordt het meer gezien. Uh -huh. Maar dat is zo'n groot apparaat. Dat wil je dus alleen die, die kop eraf halen. Dan, dan blijft daar nog een enorm repress repress repress repress repressief apparaat over. Dus het is. Moeilijker dan ge gedaan dan gezegd. Ja, in welke richting ziet, ziet u dan een oplossing? Nou, ik zie een oplossing in, alleen in eerste instantie door te onderhandelen met Assad. He, we zijn daar 2,5 jaar te laat mee. Want je, je moet het in ieder geval proberen. En als u mijn eh, verwachting vraagt de, wat hij zal doen, dan zal hij zo min mogelijk macht af willen staan. voor zover hij dat überhaupt al wil. Hij, hij, wil, hij wil dit gewoon winnen. Het is een strijd van leven en dood. Maar je moet proberen om via onderhandelingen toch iets te bereiken. En dit in Geneve is al een heel klein beginnetje. Als je dus een soort wapenstilstand bereikt... en even los daarvan ook die voedseltransporten kunt uh, verzorgen... dan heb je, heb je al iets bereikt. Ja. Het is nog niet veel, maar dit wordt sowieso een langdurig uh, proces. Als dat zou kunnen, en dat is inderdaad ook een beetje... wat Moaz Elgatiep zegt, uh, meneer De Buff... Als dat zou kunnen, als je via in ieder geval in het begin praten met Asset en niet meteen zeggen als voorwaarde hij moet weg, dan ontstaat er misschien ruimte om uh, iets te doen met die Responsibility to Protect. Hè? Om iets te doen aan die VN. Dat, dat mandaat bestaat gewoon om die bevolking te beschermen. Ja, maar goed, uit, uiteraard. Ik, ik pleit al uh, sinds uh, juni 2011 voor het installeren van een no-fly zone, zeker boven het noorden en het zuiden omdat net die vliegtuigen, dag, elke dag, ik heb er tussen gestaan, hmm. uh, ze bombarderen de bevolking. Het is geen strijd van Assad tegen gewapende rebellen. Nee, het is een strijd ook tegen de bevolking. Ik geef je één voorbeeld. Er is een akkoord gemaakt... Uh, ja, heel recent. Er is nu drie dagen een, een soort van wapenstilstand rond Homs, yeah. waarbij mensen geëvacueerd worden. Wel, die mensen worden... Een, een paar honderd mensen worden... die worden meteen naar de security services, uh, de Mugabaraat gebracht... die hen ondervraagt. Een deel van hen wordt recht vrijgelaten... een ander deel wordt geëxecuteerd. Yeah. Door, dus dat is een onderhandeling met Assad. En wat betreft... Dus ik geloof daar niet in. En, en wat betreft het, weg, het drijven van een weg... Ik was onlangs in Beirut, een tijd geleden, sprak ik met een, een, een christelijke Syrische ondernemer. Tenminste, een Syrische ondernemer van christelijke afkomst. Hmm. En uh, die man zei, ja, ik, ben altijd, ik heb nooit tegen Assad gekozen, ik was er een deel van, maar ik zie nu dat ik kapot ga met Assad. Dus uiteindelijk beseft die 10.000 man daar, die terecht meneer Van Dam aanhaalt, dat zij met Assad ook geen toekomst hebben. En ik denk, als we hen een toekomst kunnen bieden zonder Assad... Daar kunnen zij over de brug komen en zal de oppositie ook over de brug komen. Ik denk ja. dat daar de toekomst zal liggen. Ja. Er was er nog iets anders, meneer Van Dam, wat uh, Moes Al-Ghatib zei. Die zei, hoe is het toch in de wereld mogelijk dat uh, onder ogen van die hele wereld... Iran en Rusland gewoon doorgaan met wapenslever aan Assad... terwijl die helezelfde wereld ook ziet hoe die burgerbevolking... daar uh, met benzinevaten wordt, wordt uh, gebombardeerd. Is dat een begaanbare weg om de druk op die landen op te voeren... en de steun aan het regime van Assad langs die kant af te bouwen... zodat het misschien ook makkelijker wordt om dat weg in dat regime te drijven? Ik geloof het niet. WIG in het regime eh, drijven betekent dus weg binnen de, de officiersgroep zeg maar, van het regime. Maar ik geloof er dus niet in, want ten eerste... Rusland zal iedere VR-resolutie, veiligheidsraatsresolutie blokkeren... die eh, kritisch over Syrië is, maar wat eh, Moaz al-Ghatib zei... er zijn veel beloften gedaan... Door, eh, door de vrienden van Syrië... maar ze hebben ja. eigenlijk heel weinig gedaan... Uh, en ik denk dus dat er ook niks van terecht komt, omdat de Europeanen en de Verenigde Staten... die hebben er helemaal geen trek in. Nee. Die hebben misschien, hoop ik, een beetje geleerd... van die interventies in andere landen. Zoals Irak bijvoorbeeld, Afghanistan. Maar in Syrië interveneren zou betekenen zo'n 300.000 man erheen sturen... die daar ook nog tien jaar laten zitten... en dan nog maar hopen dat er een goed, een beter regime uit voortkomt. Want ja. hoe ziet u zich dan dat voor zich, meneer De Beuf? Hoe, hoe zou je dan op dit moment... Uh, een oplossing moeten nastreven zonder Assad dat, dat zou dus betekenen op de een of andere manier toch militair proberen een oplossing af te dwingen ik begrijp natuurlijk de moeilijkheid van een, van een militaire oplossing uh, zeer goed um, maar fijn, eerst en vooral de, de, de aanval die was aangekomen en niet is gebeurd naar aanleiding van de chemische wapens dit was een, een, een, ja, een, een, een sleutelmoment uh, uh, in Syrië omdat het heel veel mensen in Syrië van de rebellen... heeft uh, van overtuigd dat het Westen nooit tot het uiterste zal gaan... om een oplossing te vinden in Syrië. En het heeft ook Rusland en Iran van hetzelfde overtuigd. Ik denk wel... Maar dat is dus ook, kennelijk de situatie. Ja, ik weet ook niet precies hoe. Maar als Moskou en Teheran akkoord, zich akkoord kunnen verklaren... met een oplossing waar zij niet per se zelf slechter van worden... maar een oplossing waarbij ze Assad zelf laten vallen... Doe, dan is men eruit. Hoe precies dat moet gebeuren, ik geef het toe, uh, ik heb de oplossing nog niet voor handen. Maar uh, ja, verder doen ze wat als we nu bezig zijn, uh, heeft duidelijk uh, totaal niet gewerkt. Nee, Alkatiep had nog een verklaring voor die, die uh, weinige genegenheid van uh, het Westen om in te grijpen. Hij zei: men is eigenlijk gebaat bij een zwak Syrië. Want men wil graag een zwak Syrië om de druk op Iran te verhogen. Nee. Oh. Ja, meneer Van Dam, mag ook ja weer, Ik <laughs> zie daar eigenlijk, uh, dat, dat is een soort complottheorie. Want yeah. zo strategisch wordt er helemaal niet gedacht. Het is wel zo dat eerst was men in het Westen helemaal tegen alles wat Iran deed. Toen dat nucleaire dossier nog niet gevorderd was. En plotseling is dat veranderd. Ik denk eerder omgekeerd dat je Rusland en... Uh, en uh, Teheran, Iran moet gebruiken als uh, partijen die druk op Assad kunnen uitoefenen... want dit zijn twee landen waar hij naar luistert... omdat dat zijn bondgenoten zijn. Ja, en hoe zouden we Rusland en Iran ervan kunnen overtuigen om dat te doen? Nou, uh, door bijvoorbeeld uh, Iran uit te nodigen daar in Geneve. En... Uh, ik kom nog even terug op dat sleutelmoment, eh, wat de heer De Buff noemde. Dat was een sleutelmoment, wel of niet Syrië je je aanvallen. En wat is er gebeurd? Assad heeft in feite zijn legitimiteit teruggekregen van die westerse landen die hem eerst dus allemaal verwierpen. Mm -hmm. En eh, tot, tot tenminste dat die, wapens, die chemische wapens weg zijn, dus zeg tot de zomer van dit jaar. En ze hebben daarnaast dus de oppositie eigenlijk. Helemaal niet geholpen. Er, kwam, er was een Europees wapenembargo. En dat werd opgeheven. En dan zou je verwachten, daarna, als het serieus was, dan leverden ze wapens aan die oppositie. Maar toen werden er geen wapens geleverd. Dus de oppositie heeft eh, heel veel hoop gehad, natuurlijk, op het Westen. Dat zo voor democratie, democratie is enzovoort. Maar uiteindelijk eh, is het meer het reageren door westerse regeringen op. De ontwikkelingen van de dag ja. in plaats van lang, lange termijn politiek. Dus meneer De Buff tot slot, uw, uw oproep uh, om het zonder Assad te doen en een andere oplossing af te dwingen, die lijkt een beetje aan Dovermans oren gericht. Uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat niet. Uh, bon, ik sta toch vast dat John Kerry dat ook nog blijft zeggen, en uh, uh, Cameron enzovoort en Hollande. Um, ik denk dat ze daar nog van overtuigd uh, blijven. En dat bovendien de Syrische oppositie. Uh, dat nooit zal kunnen aanvaarden. Zoals meneer Van Dam zegt... men, heeft, men voelt zich... dermate uh, in de rug geschoten door het Westen. Dat als, er zijn zoveel onredelijke eisen gesteld... waarbij de beloftes ook niet zijn nagekomen. Hmm. Dat als men dit zal vragen aan de oppositie... dat is ja, het laatste wat men kan vragen. En zover zal de oppositie... en zeker de militaire bellen op de grond... die zullen nooit toestaan. Goed. Ik dank u allebei heel hartelijk... voor deze discussie. Koert de Buff vanuit Cairo en... Nicolaas van Dam. Vanuit Den Haag, voor zover ik weet. Ja. Hartelijk dank. Ja. Dit was Bureau Buitenland voor uh, deze dinsdag. Morgen zijn we er weer en donderdag zijn we er weer. We zijn er zomaar de hele week, iedere dag dat wij er horen te zijn. Zometeen gaat de sport hier verder, uh, langs de lijn op Radio 1. Daarna het oog en daarna hoe heet het? Nooit meer slapen. Pieter van der Wielen spreekt vandaag met de jonge acteur Scholten van Aschat die onder meer de jonge Johan Kruijf speelt in een nieuwe VPRO- serie. Dat allemaal later. Bedankt voor nu. De Olympische Winterspeler met Sochi. Marco Boer is een medaille! Ho -ho! Jawel, Marco Boer is een medaille! Oh, ik heb alles gegeven en dat is gewoon genoeg nu voor derde plek. Ik zo blij. Tijdens de Spelen krijgt u van ons elke dag vanaf twee uur middags... Representing the Netherlands. Dit is echt natuurlijk helemaal grandioos. NOS Radio Olympia. Olympisch kampioen. Oi, oi, oi, o, o, o, o. Het is wel ook nog 1, 2, 3. 1, 2, 3. Op Radio 1. Dit nieuws van alle kanten. Lees nu Gerard Heineken, De Man, De Stad en Het Bier. Het nieuwe boek van anne van der Zijl over het leven van de oprichter van Heineken. Nu in de boekhandel. Kees, Femke en Melle willen lokaal duurzame energie opwekken. Investeer mee met een beperkt risico en aantrekkelijk rendement. Ga naar meewind.nl. www.mewind.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.